Zes uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedenavond. Miljoen schade na Occupy-betoging in Rome. Een lagere opkomst bij de tweede ronde verkiezingen. van Franse socialisten en de fietsersbond waarschuwt tegen bezuinigingen op fietspaden.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 De Franse partij Socialiste weet vanavond wie de kandidaat wordt bij de presidentsverkiezingen volgend jaar. De hele dag kunnen Franse kiezers hun stem uitbrengen op een van de twee kandidaten. Dat zijn Martine Aubry en François Hollande die de eerste ronde won. Correspondent Ron Linker bericht vanuit een Parijs stemlokaal. In dit gymlokaal van een school in Parijs staat op een tafel een doorzichtige plastic bak met blauwe enveloppes erin. Voortdurend lopen er mensen voorbij, dan gaat er een schuifje open en glijdt er weer een stembiljet in de box. En dan roept voorzitter Langlois... A merci. A chaque fois qu'un électeur a mis un bulletin dans l'urne, nous devons déclarer qu'il a voté. Donc il a accompli le geste civique... Het klinkt plechtig, alsof het al om de echte presidentsverkiezingen gaat... maar dat is natuurlijk niet zo. Het zijn verkiezingen georganiseerd door de partij. Vorige week kwamen zo'n 2,7 miljoen Franse stemmen. Dat was hoog. Hoe is de opkomst hier tot nu toe? de Hier dus een derde lager dan vorige week. Maar dat is geen landelijk beeld, want de PS heeft bekendgemaakt... dat er zelfs meer gestemd is dan op hetzelfde tijdstip een week geleden. Twee mensen die uiteraard al gestemd hebben, dat zijn de kandidaten zelf. Dat is fait. François Hollande heeft voor deze tweede tour des primaires primaire. Voilà donc, vous venez de le voir. Martine Aubry heeft zijn bulletin de vote gegeven. l'instant, dans l'urne. Martine Aubry en François Hollande hebben vanochtend al gestemd. Onder toeziend oog van de camera's. Het is ook duidelijk op wie ze gestemd hebben, natuurlijk. Op zichzelf. Allemaal in plein publiek heel open, terwijl sommige Franse kiezers liever niet zeggen op wie ze gestemd hebben. Oh, c'est secret, monsieur. Je peux pas vous le dire. Het is geheim kiesrecht, zegt hij, dus hij wil het me niet vertellen. Um, een andere kiezer, een andere tactiek. Welke van de twee kandidaten is volgens u de beste? Voor mijn part, moi je voté Hollande, François Hollande. Pourquoi? Je vote François Hollande, parce que je pense qu'il een travail, de preparatie, dabord de campagne en ook de project. Omdat François Hollande zijn campagne zo goed heeft voorbereid, omdat hij goede ideeën heeft, ging de stem van deze meneer naar de man die de vorige ronde won. Nou ging het er de afgelopen week best stevig aan toe tussen Obrien en Hollande. Geen Amerikaanse toestanden, maar toch. De leiding van de PS vond zelfs dat ze het rustiger aan moesten doen. Bent u niet bang dat de partij hier toch heel verdeeld uitkomt of hoopt u dat ze gewoon straks vrede sluiten? Non, c'est plus que l'espérance, c'est dire qu'on on rassemble les forces, on est tous dans le même bateau. On a besoin de faire fonctionner een pays. De diminuer la dette. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Het land moet er bovenop komen, de schuld terugdringen. Dat besef, dat moet zorgen voor verbroedering, zegt hij. En alsof iemand stiekem heeft meegeluisterd, klinkt vanuit een van de appartementen tegenover het stembureau het lied dat die gedachte ondersteunt. En u hoort een reportage van Ron Linker. Het Amber Alert dat vanmiddag werd uitgegeven... voor de vermissing van een baby uit Almere... is door de politie ingetrokken. Het zes maanden oude meisje en haar vader zijn weer terecht. heeft het korps landelijke politiediensten meegedeeld. Dit is het NOS-journaal, het Ewouten jong. De Fietsersbond vraagt Nederlandse gemeenten... om vooral niet te bezuinigen op fietspaden. Er zouden namelijk steeds meer ongelukken gebeuren... door gebrekkige fietspaden. Martijn van Es, woordvoerder van de Fietsersbond. Wat is er fout met de fietspaden? Nou, je ziet dat heel veel fietspaden toch wel uh, slecht onderhouden worden. Dat, uh, dat er bijvoorbeeld, uh, schade, dat het niet meer snel gemaakt wordt. En ook uh, dat boomwortels bijvoorbeeld er doorheen komen. Waardoor ja, mensen, als ze dat niet zien, uh, lelijk ter val kunnen komen. Heeft u daar cijfers over? Nou, we weten dat uh, de afgelopen uh, tijd zo'n 46.000 fietsers per jaar... Uh, Engels, een enkelvoudig ongeval uh, uh, had, dus zonder tussenkomst van een auto of een, uh, iets anders. En de helft daarvan, 23.000, die uh, werd veroorzaakt door slechte infrastructuur. Oké, okay, ja. uh, Dat is moeilijk te zeggen hoe, dat, uh, hoe groot het probleem dan is met die cijfers natuurlijk. Vergeleken met het buitenland, uh, zou je zeggen in Nederland is het goed geregeld? Ja, het is misschien wel goed geregeld, maar uh, ja, dat moeten we natuurlijk wel vast zien te houden. Uh, het is natuurlijk, uh, in Nederland hebben we mooie fietspaden, mm -hmm. maar uh, om dat vast te houden, ja, daar heb, heb je investeringen voor nodig. Ja, maar, maar wordt er al bezuinigd nu? Nou, je, we horen op bepaalde plekken dat er uh, uh, uh, al bezuinigd wordt, maar wat we ook horen vooral is dat mensen ja, via via horen van ja, daar zou wel eens bezuinigd op kunnen worden... En ja, dat willen we voor zijn. Oké, okay, maar ja, iedereen moet bezuinigen, toch, in deze tijd? Iedereen moet bezuinigen, maar als je kijkt dat met ja, voorkomen is beter dan genezen. Met een kleine reparatie kun je ja drukt op de eerste hulp en daar weer kosten, kun je dan weer besparen. Oké. Okay. Dus eigenlijk adviseert u de gemeente om uh, verstandig te bezuinigen, maar dus niet op de fietspaden. Liever niet op de fietspaden. Okay. Helemaal duidelijk, dank u wel. Martijn van Es, woordvoerder van de Fietsersbond. Steeds meer asielzoekers krijgen binnen acht dagen te horen... of ze in Nederland mogen blijven. Dat vertelde minister Leers in Buitenhof. Inmiddels, en dat zal ik maandag naar de Kamer sturen... blijkt 54 procent van de asielaanvragen... al binnen die periode te worden afgewikkeld. Hmm. En, en dat is behoorlijk. Ja. Dat is nu 54 procent. dat was het eerste uh, half jaar van 2010 29 procent. Dus dat is volks gestegen. En dat komt ook omdat we nu veel consequenter dat doorzetten. Uh, we hebben even een, een, een startmoment uh, moeten hebben... Maar het gaat nu snel. Mensen krijgen heel snel te horen eh, of ze mogen blijven of niet. Volgens Leers is de verandering ook het resultaat van een nieuwe manier van werken. Een asielzoeker krijgt steeds met dezelfde ambtenaar te maken... en heeft in de procedure ook steeds dezelfde advocaat. Bij Sneek is een scootje van bijna 100 jaar oud gestolen. Het zeilschip lag in het Friese dorp Hommers. Het scootje is 13 meter lang en heet de vrouw Jans. Het schip is gebouwd in 1914. De politie. Het schip lag uh, afgemet aan de krimpwaai. De zeilen waren er al uh, afgehaald. Er was door de eigenaar uh, winter gemaakt. Ja, het vermoeden bestaat toch echt dat het uh, schip, het is een, uh, natuurlijk een heel groot ding, via het water uh, is, uh, is weggehaald. Mogelijk op een andere manier, maar op dit moment gaan we er toch vanuit dat het uh, via het water is, uh, is weggehaald. Sport. Li Jiao is voor de tweede keer in haar loopbaan Europees kampioen geworden. De Nederlandse, 38 jaar, won in Polen met 4-3 van Irene Ivankan uit Duitsland. Jiao kwam terug van een 3-2 achterstand in Games. Eerder deze week pakte ze ook al de Europese titel, maar dat was met de Nederlandse ploeg. En in de divisie van het betaald voetbal is nog één wedstrijd aan de gang. In Breda is niet heel erg lang meer te spelen bij NAC Excelsior. En daarbij is Frank Wielaert. 10 minuten is er nog te gaan. Het is nog steeds 1-0 voor NAC. Dat alweer de kansen heeft gehad om de score te verdubbelen. Maar het is ook Jozefzoon, invaller in de tweede helft, niet gelukt. Hij ging alleen op de ruiter af, maar trof toch met zijn schot de doelman van Excelsior. En zojuist weer een goed lopende aanval deze keer. Uh, via Alberg, nee, via Jozefzoon onder andere en Schilder. En het begon allemaal bij Goudelje met een uitstekende paas in de richting van Schalk. Die goed Schilder nog zag komen en de bal breed legde Maar Schilder trof slechts de paal. En ik heb al eerder in Langs de Lijn gezegd... Denk erom, Excelsior kan hier gewoon nog een punt halen. Nou, Alberg heeft de 100% kans gehad. De voorzet vanaf de rechterkant bij Maatsen. Die ging langs alles en iedereen heen. En bij, uh, aan de linkerkant, daar stond helemaal Alberg helemaal vrij. Hij kon rustig aannemen, kijken waar hij de bal naartoe zou uh, uh, schieten en uiteindelijk schoot hij de bal wat ongecontroleerd over. Het was de gelegenheid voor Excelsior om een doelpunt te maken. Nu ten rouwelaar, half mis voor Nak de doelman, maar uh, geen gevolg omdat Oostal voor de bal was. Maar Excelsior, dat heeft dus nog altijd de kans om een puntje mee te nemen uit Breda, omdat Nak er niet in slaagt om de kansen af te maken. En er zal toch nog wel ergens een kansje tussen zitten de komende 10 minuten. We houden hier op Radio 1 op de hoogte van Nak Excelsior. Uh, eerder vanmiddag won Feyenoord met 4-0 van VVV. De Rotterdammers staan nu vierde. Uh, Rodder JC was met 4-1 te sterk voor ADO Den Haag. Vitesse won de derby met NEC met 1-0. De Nijmeegse politie heeft nadat wel een groepje NEC-supporters opgepakt. De ME had eerder al een charge uitgevoerd... om te voorkomen dat de Nijmeegse fans in de buurt van de bussen uit Arnhem kwamen. En later bleek dat een aantal supporters zich verstopt had... in de bosjes bij het Goffertstadion. Toen ze de Vitesse-bussen bekogelden, werd een aantal van hen opgepakt. Ja, we kunnen er ook geen genoeg van krijgen. De Nederlandse honkballers hebben vannacht de honkbalwereld verbaasd. Oranje pakte in Panama de eerste wereldtitel uit de historie... door Cuba in de finale met 2-1 te verslaan. Geloof in eigen kunnen hadden de honkballers zeker... maar toch overheerst het ongeloof nog bij veel spelers. Ook bij pitcher Rob Kordemans... die een van zijn beste wedstrijden uit zijn carrière speelde. Nou ja, dit was wel een van de betere wedstrijden. Ik heb al betere wedstrijden gegooid... maar de uitkomst van deze is even iets belangrijker. Ja, het is echt wel... Ik kan er niet doen? En op de wereldkampioenschappen turnen bleef de Nederlandse ploeg zonder medailles. Ook Epke Zonderland slaagde er niet in om zich bij de eerste drie te scharen. Op de rekstok ging het bij een oogenschijnlijk makkelijk element fout. Zonderland kon na afloop wel door de grond zakken. Dit scenario had ik gewoon niet in mijn hoofd dat, het, dat als het misgaat, niet, dat, niet op deze manier. Maar nu is het een keer klaar nu uh, moet je die, uh, die meer kan weer oppakken. Het is natuurlijk maar de vraag hoe, uh, hoe ik dat ga doen. Als mijn lichaam uh, niet protesteert, dan, uh, dan komt het wel goed. Maar je moet wel kunnen trainen op, uh, op sprongvloer vloer en ringen. En ja, op sprongvloer vloer zit je met een belasting die ook uh, voor mijn rug niet, uh, niet optimaal is natuurlijk. En uh, ja, op ringen krijg je te maken met je schouder. Dus uh, ja, dat is een beetje onzeker. Ja, de Meerkamp is nu dus belangrijk voor Epke Zonderland. Hij heeft begin volgend jaar nog een kans om zich via de Meerkamp te plaatsen voor de Spelen. Dan is er verkeersinformatie. Bij de AMB. Dennis, mooi. Dennis goedenavond. Een goedenavond. Er staan een, een tien, nee 12 files zelfs op de A1. Apeldoorn en Amersfoort tussen Stroe en Barneveld 5 kilometer. En op de A4 richting Amsterdam bij Zoeterwoude 3. Er is een ongeluk gebeurd. De rechterreis is ook eens dicht. Andere kant op, dus naar Den Haag, staat ook 3 kilometer file. A9, ook maar Amstelveen tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Raasdorp 4 kilometer. En de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht... Tussen het Malieveld en het knooppunt Prins Klausplein 3 kilometer. A12 vanuit Arnhem naar Utrecht tussen Venendaal West en Bunnik. In totaal 4 kilometer file. In die file is ook nog een ongeluk gebeurd. En verder in de richting van Den Haag loopt het vast. Tussen de knooppunt de Lunette en Ouderijn bij Utrecht 4 kilometer. En tussen Woerden en Nieuwebrug 3. A20 naar Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum. Twee kilometer door een ongeluk de ook is dicht. En de A44 naar Amsterdam. Die is helemaal dicht bij Leiden. Er ligt nog steeds een oliespoor. Volgens Rijkswaterstaat moet het nog ongeveer drie kwartier duren voordat de weg weer open gaat. Er zijn werkzaamheden op de A50, Os Arnhem. Tussen de knooppunten Ewijk en Valburg staat drie kilometer. En de andere kant op op diezelfde plek, twee kilometer. Nou, dan de hoofdpunten van het nieuws. Bij de rellen tijdens de demonstraties van de Occupy-beweging in Rome... is dit weekend voor 1 miljoen euro schade aangericht. De Fietsersbond vraagt de Nederlandse gemeenten... om niet te bezuinigen op fietsvoorzieningen... omdat dat meer ongelukken zou veroorzaken. En bij Sneek is een 13 meter lang Scootje zeilschip... van bijna 100 jaar oud gestolen. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de VPRO met Studio Itzerda.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 Dat zie je alleen bij Arjenwee Schoenenveld. Ook dit jaar weer door het publiek verkozen tot beste optiekketen. Oh, dat is niet mis.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 Dit is Radio 1, VPRO. Luisteraar. het is ons allen zeer aangenaam u wederom aan uw radiotoestel te treffen. Dat heeft die oude inzier Itzeda toch maar mooi voor elkaar gekregen. Want hij was het die in 1919 de radio begon in ons onrustige vaderland. Ik hoop dat u er allemaal ontspannen bij zit. Het hoofd vrij van zorgen en beslommeringen. Want ons thema deze week is... Het schaap, het mannelijke schaap, beste luistervrienden... Schapen. staat bekend als... Klopt niet. Je weet niet eens wat ik nou ga zeggen. Hoe kan je dan beweren dat het niet klopt? Vergissing. Wel aan, stereolovers. Hier is uw diervriendelijke radiopresentator... Martin Slinkema. Uh, schapen? Schapen? Nee, daar gaat het toch niet over? Het gaat toch over uh, kunstenaar, kunstenaar Marleen Felius, die zit naast me... Um, hoeveel schapen heb jij uh, uh, geschilderd en getekend? Stuk of, of drie. Stuk of drie? Ja. Nee, daar kun je geen programma omheen bouwen. Nee, nee. Ja. Maar je zit hier vanwege de koeien. Toch? Vanwege de koeien. Al, al, al hoeveel, hoeveel, vanwege hoeveel jaar? Vee rundvee. Sorry? Veertig. Veertig jaar. Um, uh, uh, het gaat over koeien de, uh, bij Studio Itzada over koeien en identiteit. Dat wil zeggen koeien en nationale identiteit, maar ook over koeien algemeen. En de aanleiding is eigenlijk dat de koe langzaam uit ons uh, landschap verdwijnt. Uh, maar alleen hoeveel koeien staan inmiddels permanent op stal in Nederland. Ongeveer 25 procent. 25 procent. Ja. En ik heb een interview gelezen van je een jaar of vijf geleden, en toen zei je 12 procent. Ja. Dus en het dat, gaat heel dat hard. Dat ging heel snel. Dat gaat heel hard. Want die, die informatie is wat ouder. Maar het kijk, gaat per kijk, jaar ja. gaat, dat, uh, gaat dat door. Kijk, als dat in één keer zou gebeuren, dat de acht uur opeens zegt van, uh, nou morgen, vanaf morgen staan er al koeien op stal, dan, uh, dan krijg je enorme protesten. Ja. Maar dit duurt 20, 30 jaar. Het gebeurt vrij langzaam. En die hoort bijna niemand. niemand. heel langzaam. Dus het verdwijnen van die koeien, dat is slow news. En dat past helemaal binnen Studio Itzada. Het is slow radio, vertelt het programma Itzada. En, uh, uh, en, dat, uh, en dat binnen slechts 3 drie kwartier tot zeven uur praten we over koeien. Maar we gaan eerst over tot de orde van de sport. Nederland, sportland. Dit kan een van de spannendste races van de dag worden. Het is Frank Wielaert met voetbal, nakke Excelsior laatste minuut. officiële speeltijd is zojuist ingegaan. Het was even de vraag of NAC de beslissing kon forceren. Dat is inmiddels wel gebeurd. Als NAC dan wat goed doet, dan doen ze het ook heel goed in de persoon van Anthony Lurling. Een hele fraaie lop waar doelman de ruiter alleen maar naar kon kijken namens Excelsior. Heel mooi, heel hoog, van grote afstand van buiten het strafschopgebied... ...maakte Lurling de 2-0 voor NAC tegen Excelsior. Het was er heel lang wacht op. Maar uiteindelijk is het toch gebeurd. Er zal nog een minuutje of drie blessuretijd bijkomen... die over tien seconden in zullen gaan. Maar dat zal niet wegnemen dat NAC vandaag gaat winnen van Excelsior. Op dit moment staat het 2-0 in Breda. Marleen, uh, je bent naast de uh, kunstenaar... of ik moet eigenlijk zeggen, het is echt één ding. Je bent kunstenaar en auteur, hè? Je bent ja. auteur van, ja. het, van een wereldwijd beroemd standaardwerk... over alle koeienrassen. Dat ligt hier voor ons. rassen van de wereld. Een enorm boek... Aaibaar boek ook, want ze zitten helemaal. Wat is dit voor vacht Een ik hier. Uh... Jersey koe. Een jersey, -koe. Ik denk ja. ik, echt vacht naar een goeie, hele ja. mooie foto. Uh, hoeveel uh, koeienrassen zijn er wereldwijd? Ja, een stuk of duizend. Hier staan we iets van 800 in ongeveer een stuk of 800. Ja. En hoeveel koeien zijn knuffelbaar? Want ja, sommige koeien zijn nogal agressief... Nee, ja. en die dichtbij komen, andere weer. Het ligt een beetje aan het ras en hoe je ermee omgaat. Ja. Je kan als je een wijn gaat zo zien of een koe knuffelbaar is of niet. Of ze ja. rustig zijn. Het ligt aan de vee houden. Uh, we goed. gaan het samen hebben over koeienknuffelen. knuffelen. Uh, dus medewerker Gerrits die, die, die, die wil dat wel eens meemaken. En, uh... Aha, die is bezig, kijk. Ja, die weet ze knuffelen. Okay. Ja. Nou, dit is de groep zoals we zijn vandaag. En we willen jullie dan ook maar welkom heten. Koeien... Op zaterdagmiddag. Bedaard in de wijk, koeien. En jullie zijn te gast op een gewoon melkveebedrijf. En dat gewoon wil ik dan maar tussen twee aanhalingstekens zetten. Want ja, zo heel erg gewoon is het niet, want anders zaten jullie hier niet. Maar in de bedrijfsvoering is het een gewoon melkveebedrijf. Met honderd dames die elke dag melk produceren. Ze worden gemolken momenteel met een melkrobot. En voordat jullie in het pak heisen, is het misschien verstandig... om even naar de toilet te gaan, want dat uh, is anders zo omslachtig. En dan is het handig als je de pijpen van de laars... Uh, van de overal in de laars doet. Rode zakdoek om voor het kleurtje. En dan wens ik jullie een ontzettende fijne, gezellige, warme middag toe. Een vliegtuig vliegt over. Een trein komt voorbij. Is iedereen zo. En stilstaan okay. er altijd. Koeien. Vind je ze niet een beetje eng? Vind je ze groot? <tomst> Jawel, ik vind ze ook eng. <laughs> nee, ik vind ze niet eng. Ze kijken, zo, ze kijken lief. Dus ik denk dat de grote dan ook niet meer zoveel uitmaakt. <tomst> nou, nah, volgens mij komt het wel goed. We beginnen de rondleiding met de allerkleinste onder ons. Dit zijn uh, de jongste meisjes, dat zijn de allerjongste, Dit zijn allemaal kalfjes. Uh, Daar gaan wij ook het eerste contact halen om eens te kijken van God, hoe reageer ik op zo'n beestje? Uh... Je, hè? <laughs> is hè? Ja, ontzettend ja. ja. ja. mooi, hè? Ja, je vindt het wel lekker, of niet dan? Ja. Hé? Ja, dat gaat ja. goed. He? Lekker zacht, hè? Die blijft gewoon en, lekker doorknopen. We komen altijd zo rustig. Want we zijn toch helemaal ja. vreemde mensen? Ja, het is wat ze gewend zijn ook, hè? Oh, Oké. Okay. Er nee, komen hier veel mensen en die maken contact. Dus ze zijn het eigenlijk best wel gewend. En zij slaapt nu ineens zoiets van ik blijf doorslapen. Want uh, dit is mijn momentje, gewoon even. Ik, ja... Hij eet mijn extensions eruit. Hij weet denk ik niet wat het kost. Ja, Kijk, dan lees je het gewoon je haar op te Oh man Moet je even terugduwen denk ik. Oh, o, au au au au Gekkie! Moet je even wegduwen? Nee, dat moet je klikken. Nee, je hebt een kind en dat moet je net zo doen oh. als thuis. Ga je nog hier aan we gaan zo naar het land van de melkkoeien. Zo lekker dat het lekker zacht ligt, hè? Ja. nou melkkoeien zijn volgens mij over het algemeen mag. niet wel. hoor. Wij zijn verwend in deze maatschappij dat wij denken... wij komen, ik kom hier om, uh, om 1 uur, ligt die koe al klaar? Want ik kom koe knuffelen, zo werkt het natuurlijk niet. Een knuffel moet je verdienen. Dan is het heel belangrijk, hoe gaan wij communiceren met de koe? Maar dan moet je weten, wanneer voelt een koe een beetje bedreiging... of dat ze denkt van hoe, ik weet niet of ik wel wil. Dan heeft ze de ogen groot en de oren, als ze de oren van de hoofd af heeft... of naar voren, dan is ze alert. Als ze wegkijkt, dan is het voor mij een boodschap. Ik wil geen contact. Ga je dan toch door, dan zal de koe gaan staan... terwijl ze aan jou duidelijk heeft gemaakt. Ik wil geen contact. En als wij zo gaan knuffelen, dan zijn we fout bezig. Ah, Oké. Okay. Let's go. Ja. Zo'n dus Ze trekt de poot weer even in. Nee, je kan niet gaan, maar gewoon weer zitten. Ja, mooi, hè? En daar liggen mensen nu plat. Ja, rijden. daar ligt er ook al een. Daar ligt er al een. Maar dit wordt interessant wat er bij die meneer gebeurt. Die koe is wat alert. Die meneer, die kruipt er nu naartoe. Ja, maar die koe is behoorlijk alert. Dus even kijken of die man... Nou gaan de oortjes wel naar achter, oké? Okay? Ah. Kijk, als hij nou rustig tijden verneemt en die koe gaat begrijpen... dan kan die het uh, momentje pakken... Kijk, nu is hij toch aan het staan. Daar was ik al bang voor. Soms willen mensen te graag. En die kijken dan niet goed naar de koe. Die zijn dan een beetje aan het jagen. En soms willen mannen een beetje... Die hebben dat wat meer inzicht dan vrouwen. <laughs> maar hij heeft wel zijn pet afgedaan. Maar hij heeft zijn zonnebril ook op. Brolin, brolin, brolin, brolin, brolin. Vindt u het niet een beetje eng nu? Marie? Hm? Vindt u het niet een beetje eng? Nee, valt mee nee? hoor. Ik hou van dieren en ik benader altijd dieren heel voorzichtig. Wat het ook is, vooral als je ze niet kent. Nou, die beweging een beetje in haar kan zijn dat ze die poot weer naar voren wil strekken. Ja. Ze heeft ook een beetje last van dat kniegewricht. Ja. Dan zou je bijvoorbeeld toch misschien weer even zo hier kunnen gaan zitten? Dat is het allemaal toelaten ja. van vreemden? Prachtig, vooral deze. Ziet er goed uit, hè? Zo. En er is een koe gelijk, hè? Met tekening is geen koe gelijk. <laughs> en we denken dat het uh, ook um, uh, kan genezen. Mensen die met een burn-out zitten. Kinderen met ADHD. Een koe is zo... Ga je nou hier staan poepen? Nee, een koe is zo relaxed en rustig. En die rust die kan ze overbrengen op jou. En dat kan jou goed doen. Wanneer jij op dat moment heel erg hoog zit in je, in je energie. Of in datgene... Ja, met je werk of privé of wat dan ook. We hebben het ook regelmatig dat mensen emotioneel raken en gaan huilen. Dat er iets loskomt. Uh, oh. nou ja, dat ja, gebeurt ook regelmatig. Ze kunnen nou eindelijk ontspannen zijn? En Ze kunnen ontspannen, kunnen even zichzelf zijn. Ze hoeven niet iets hoog te houden. Of het is, ja, en en zo'n groot lichaam, wat heel warm voelt, wat ademt... maakt die weg wel eens open voor mensen. Ja, er gebeuren hier echt... Het, is, het kan zomaar even leuk, haha, koeknuffelen... Maar het kan ook een diepere, iets dieper zijn dan dat. Ja, soms kom je dichtbij. en so, Kijk, er gaat er alweer een liggen. Ik zie hoeveel er nou ligt. En als ze hier ook een komen liggen terwijl wij hier staan. Ja, want heel bijzonder. Want dat je van tevoren niet weet dat een dier toch afhankelijk is van een mens en dat het ze ook laat voelen. Met een huisdier heb je dat wel, maar met zulke dier niet zo gauw. En dan kom je tot ontdekking, ja. Dieren hebben ook een gevoel en die vinden dat ook prettig. Ik ging bijna slapen, ja, maar hij lag de hele tijd te herkouwen. En dan voelde hij die, die, die, die bubbels in zijn buik. Oh, dat was echt uh, heerlijk. Ja, vindt, oh, hoe lief een dier ook is, het is altijd een dier, hè? Dat moet je altijd in je achterhoofd houden. Ja, echt hoor, want je hoort wel eens meer dan zo'n lief en alles. En toch op het laatst, dat ze een baasje pakken. hè? Wordt het nou niet lastig om, om dan weer een biefstuk te bestellen? Als je nou, het dus een toen bezig, ik tegen de koe aan zat, dacht ik, uh, ik ga geen vlees meer eten. Heb je dat nu besloten? Nee, dat was een tijdelijke gedachte, omdat ik het gewoon eigenlijk ook gewoon lekker vind om vlees te, of, ja, vlees te eten. Ja. Maar als je zo met zo'n koe zit, dan denk ik, ik ga jou toch niet opeten. Nee, dat vind ik dan wel heel, vervel ja, dat vind ik heel vervelend. Ja, vegetariër voor tien seconden. Wat is tenminste toch een. Ik denk het ja. ja ik de, geweest, hè? De, de zou wezen. Die, die laatste vrouw die zou eigenlijk die koe uh, tegen de tijd dat die, die veehouder die koe weg moet doen. Ja. omdat hij er niet meer van kan bestaan. moeten opkopen en aan het uh, koeienopvanghuis doneren. of daar sowieso aan doneren. Het koeienopvanghuis aan de Leemweg. Bert Hollander, die vangt dus oude en weggelopen koeien op. Ja, als, als, je, als je nou dan dat zo lief vindt. Ja. En geef leesmiddelen. Ja, dan moet je consequent zijn. Doneren aan dat koeopvanghuis. Ja. Ik zag je af en toe een beetje gruwelen tijdens het. Ja, nou, dat is dus een beetje ja... de, de manier waarop er over gesproken wordt. dan uh, wordt over het koeien. allemaal zo, ja. Zo. Een beetje te terug. Dat, uh, ja. Nou, ik snap het wel, maar ik denk dat het inderdaad voor mensen die gestrest zijn... heel prettig is als ze niet bang zijn om tegen zo'n koe aan te zitten. Dat is natuurlijk heel rustgevend. Dat, dat geloof ja. ik onmiddellijk. Heb je ook vast toch je hoofd tegen het buik gehouden van de koe? Dat, dat, dat ja, tegenaan gehangen, ja. opgezeten en alles. Dat uh, maar dat noem je geen koeienknuffelen. Nee, nee, Nee, dat is ja. Het gek is zoals we vroeger natuurlijk, ja, 40 jaar geleden, iedereen zei ja, koeien, koeien, ah, dat is ja. een stom. staan ze ja. stom tegen uh, aan de andere kant van de sloot naar je te kijken. En dat is er totaal veranderd. Nu vindt iedereen koeien lief. Dat zijn ze ook weer niet. Ja, zijn ze ook, nee, niet altijd nou, hè? Niet lief. Ja. Nee. Ik spreek met Marleen Velius, uh, een van de grootste koeienkenners ter wereld. Nou, no. Heb ik dat gehoord, heb ik regelmatig gelezen. Oh, en, ja, en, en ik zie al dat boek ook hier, dat rundvee rassen van de wereld. Dat schitterende boek dat hier uh, voor ons ligt. Uh, Naar en daarvan ben je ook de lineus van de... Van de klassificatie van de koeien ben je, ben je, ben je eigenlijk genoemd. Ja, daar ben ik heel dus trots dat, op. Ja. ja. mooi titel. Dus uh, de, al die koeien die erin staan, ja. dat wil zeggen, het is tekst en met, met, je, je hebt ze ook uh, afbeeldingen. Zijn het, afbeeldingen van alle koeien. Ja. En, um, en de gebieden waar ze allemaal dus vandaan komen, allemaal, het is dus ook, ook meteen een soort atlas. Uh, waar is dit begonnen? Het is in de jaren zestig begonnen, begrijp ik, of daarvoor nee, eigenlijk heel al? klein, als, als klein ja. meisje al, ik kom van een, een dorp dat tegen Rotterdam aangeplakt zat. En daar, uh, ja, daar kwamen de paarden in de straat. En met de paarden ging je mee naar de omgeving. die stonden dan op boerderijen. En ja. daar voelde ik me thuis. En als ik daar niet kon zijn, zat ik het te tekenen. Zo simpel is het begonnen. En dat is altijd zo gebleven. Altijd zo gebleven. Ja, maar en uh, je ging naar de Rotterdamse kunstacademie ja. vanaf midden jaren 60. Ja, 65 tot 70. Ja, dat was ook een tijd dat het alles, alles werd omgegooid, gegooid. Hè. Ja. Dus, uh, dus, ja. dus, dus, dus, dus ik begreep dat de gipse beelden, de, de, die, ja, gingen, de, die ja. werd raam uit gegooid. Die en je moest eigenlijk zelf zoveel mogelijk uh, ja, ja, dat, ja, dat, ontwikkelen. Ja, ik werd steeds meer vrijheid natuurlijk. Ja. Uh, zoek het maar uit. zo. Maar ja. zelf, uh, je bleef bij die koe, begrijp ik steeds. Ja, dat, ik deed dat eerlijk gezegd een beetje buiten de academie om. Dan, dan ging ik op de fiets nog naar de, in de omgeving ging koeien tekenen. En dat durfde ik eigenlijk niet zo goed te laten zien. Want ja, wie tekende nou koeien in die tijd? Hè? Dat was sowieso realistisch tekenen. Dat, dat verdween natuurlijk. Het ging meer over environment... en over dat je moest denken over waarom je iets deed. Maar ja, dat zat er bij mij niet zo in. Totdat ik die tekeningen een keer aan een docent liet zien. En toen zei hij, nou, dat ben jij dus, dat moet je doen. En dat was een hele opluchting. Toen heb ik het ook niet meer losgelaten. Dus dat is, dat is echt. Dat is in 1968. In, uh, dus dat... ja. Ja, ja, en ja, ja. vanaf dat moment heb ik werkelijk niks anders meer in de beeldende kant aan gedaan dan vee tekenen. Want jij zegt koeien... en dat zegt oh, iedereen. En ja. ik gebruik altijd het woord... rundvee. rundvee. Want ja, ja, een koe is rundvee. Dus meisjesrundvee. En een stier. Ja. En heel veel mensen... weten ook niet meer wat een os is. Daar heb dat is os. dat heb, je, daar heb je helemaal gelijk in. Oh, wat, wat ja. erg eigenlijk. Nou ja, heel vroeger ja. noemden ze alles os. Ja. In, in de 17e ja. eeuw. Daar zag je ook heel veel ossen. En ja. Nu noemt iedereen alles koeien. Ook in het buitenland. hoor. Dat kreeg pas ja. zo'n grote... Stier uit Iran, een, een, een, een hoe noem je dat, een nagemaakt beeld, stond aard. Nou, zo'n stier maar het het is het hebt bijzonder begrepen dat is een stier, ja, dat is een stier. Ja, ja. Maar dat is... Het is algemeen ja. zo dat het wordt koeien, dat denkt nu. Het rundveren. en dan weten mensen soms niet meer hoe het verband zit. Ja, ja. En ja, dus je paarden, je en, en Berries. en, en, en, en het kijken, hè? het echt kijken naar die beesten ja. dat, dat, dat is ook niet zo. Hè? Dat echt, want. Je die zegt, die zegt ook, ja, dat is zo mooi, waar stond het nou? Je nou, zegt ergens heel erg mooi, dat de koeien zijn niet echt eh, zwart, of zwart, zwartbonte koeien. Zijn, oh, die zijn niet echt zwart. Dat bedoel je. Ja, ja, ze, die zijn niet echt zwart. Eh, zwart is natuurlijk niet zwart. Zwart nee. is al sowieso geen kleur. Dat, dat is afhankelijk van in welk licht ze staan. Eh, ja. en sommigen, als je goed gaat kijken, zit er een soort bruinige tint in. En ander andere is het paarsig en blauwig. Dat verschilt heel erg. Dus als je daar goed naar kijkt, dan zie je, ja, zwart is helemaal geen zwart. Ja, als je, en... goed, als je goed kijkt, dan, is dat, dan, is dat, dan, is, dan krijgt het een soort glans, dan krijgt je iets heel anders. Dat... Ja, hoe harder het glans, ook hoe, als je van realistisch werkt, hoe moet je een glans laten zien? Ja, dat is eigenlijk wit, terwijl het toch op zwart zit. We, we, gaan, we gaan even over naar iets, iets, iets heel akeligs, namelijk het, het volgende. Koe, klap, koe, klap. De koeien wandelen achter elkaar van een klif af. Koe, klap, koe, klap, storten zich achter elkaar van de klif. Wandelen honderd of tweehonderd koeien met donkere vlekken en hoorns op hun hoofden die goedmoedig wiegen op vlezige halsen een zoetige geur waait vers versgekoud gras. Snuivend, stampend, laag klinkt geloei, als er een loeit dat gebeurt af en toe. Steeds komt een nieuwe koe aan op de rand, rustig bestrijkt deze koe met haar bleek, alsof het zo hoort de zee onderaan. Zij zet één hoef in de lucht en treedt door. Zij tilt haar andere hoef kiept voorover. Lazert in stemmend omlaag van de klif. Draait in haar val soms bijna een hele... Klap dan beneden op de rotsen kapot. Sproeiend barst bloed uit de koe op de rotsen. De rotsen zijn grijs, de zee is diep rood. Karkassen en botten en een nieuwe koe. Klap, kalm op de schuimende rotsen kapot. Ja, hier hebben we verder geen informatie bij. Ik uh, kan, niet meer, kan niet, zeggen, uh, niet meer zeggen over het gedicht en de spreker. Maar voor, voor mij staat het een beetje voor dat systeem waarin de koe zit, eigenlijk. De bio-industrie. Kijk, daarom hebben we die koeien natuurlijk. Hm. Ja, koeien zijn over. Ja, de varkens en kippen, en dat zit in de bio-industrie. Maar ja. met koeien is dat eigenlijk nog niet zo. Dan kan je niet zo van bio-industrie spreken. Want altijd. Die bedrijven zijn nog niet zo groot. Zeker in Nederland niet. Hè. Je, de, de, meestal kennen ze al die dieren. en Ze zijn niet permanent opgesloten. En als ze binnenstaan zitten ze dus niet in piepkleine hokjes. Zoals kippen nee, of varkens. Het, dat, dat valt mee dus inderdaad. ik zou dat ja. nog niet onder de bio-industrie scharen. Maar goed, we hebben ze al, al, al ja, sinds 10.000 jaar. Voor, omdat wij er iets van willen en iets mee kunnen. Uh, het is trekvee of vleesvee of melkvee of alle drie. En dat is, daarom zijn ze gedomesticeerd. Dus het valt wel mee met de koe eigenlijk? Ja, in welke zin wat? Nou oh ja, met ja. hoe ze behandeld worden. ik over het af zeker. Mee wel. Ja, ja, ja, ja. Zeker, ja, ja, zo zeker. Is, ja, zeker. En is dat zo zolang ze buiten mogen blijven staan? Kun je dat zeggen? Of wordt ze ook binnen ook nou, goed behandeld? Nee, zo, dat kan ook binnen heel nee. goed zijn. Het ligt gewoon ja. aan het soort stalling. Ja. En het is, ik denk, ik heb vrij wat afgereisd. Maar als je nou gewoon de melkveehouderij ziet in Nederland... Het, ik denk dat het nergens zo goed is als hier. Want in Amerika, daar zijn de stallen veel groter. En dat is veel anoniemer en veel harder allemaal. Ook daar kun je vleesvee. spreken over bio-industrie. Ja, daar spreek je wel over bio-industrie. Die van ja. het vleesvee, dat staat in de grote korrels. Ja. En dat eet alleen maar graan, dat is, uh, ja. dat is echt bio-industrie. Maar in Nederland is dat eigenlijk niet zo. Ja. Ook vleesvee niet. Ik werd door collega Wim Brons geweest op het boekje De Kous. Uh, geschreven door Lydia Davis, uh, Amerikaanse schrijfster, die haar uitzicht uit het keukenraam beschrijft. op drie mm. koeien in de wijn, heel het verderop. En ze ziet allemaal dingen zo scherp. Ik heb een heel klein stukje proberen te vertalen. En ze, wat is het trouwens voor, voor een voor een Dat is een opsysteem? black baldy. Een black baldy. En wat is Ja, hem? dat is een kruising van een zwartbonte met een herford. En waarschijnlijk zit er ook nog wel iets anders in. Ik citeer. Als het sneeuwt, dan sneeuwt het op de koeien... net als op de bomen en het veld. Soms zijn ze net zo verstild als de bomen en het veld. Dan stapelt de sneeuw zich op hun ruggen en koppen. Het heeft al een tijd langzaar gesneeuwd. En het sneeuwt nog steeds. Als we naar ze toe lopen, daar waar ze bij het hek staan... zien we de laag sneeuw op hun ruggen. Er ligt ook een laag sneeuw op hun koppen. Oh, dan moet ik even onderbreken. Zelf zou je niet kop zeggen. Jawel. Hoofd. Ja, ja? ja mag, kop mag wel. Okay. En zelfs een dun laagje sneeuw op ieder van de snorharen rond hun bek. De sneeuw is zo wit dat de witte vlekken op hun kop... De vlekken die anders zo wit afsteken tegen hun zwarte vacht, nu een gele tint hebben. Het heeft ook weer te maken met dat kijken. Hè? Ja. Die mevrouw kijkt zo goed, zie je? Dus uh, ook hoe kun je bewegen. Daar dat ben je steeds mee bezig, natuurlijk. Tuurlijk, met, met kijken het, naar. Ja, want als je. Als je... Ja, ik fiets veel. Als ik, ja, ook wielrennen. Als ik dan langs een dan, wij. dan zie je uit je ooghoek hoe het met zo'n kudde gaat. Of welke koe is er tochtig? Hè? Welke wil besprongen worden? Welke koe is niet helemaal lekker? Hoe zitten hoe zitten zit hiërarchie in elkaar? Dat zie je zo. Dat zie je meteen? Ja, dat zie je meteen. Als je, nou ja, je moet, als je het goed wil zien, moet je wat langer kijken. Maar dat kun je zien, ja. Jongere koeien, oude koeien, welke het goed doen, welke ik wel zou willen hebben als ik er een moest kopen, welke niet. Het maar ja. ze, daarvoor moeten ze wel in de, de wij staan. Hè? Dus ja, ze, ze moeten staan. Als, als binnestaan heb ik, hè? Ja. Ja. ik. Ik heb hier een <g> ansichtkaart <kalk> voor me van een standbeeld van een koe op een soort raamwerk. Het is nog, nog, nog een lelijk ding. Euh, uh, het is een uh, het is een over een. Uh, het is een verhaal van een standbeeld uh, in onze rubriek ons dorp. ze uh, daar uh, medewerker Jacqueline. Die vertelt het het verhaal van, um, uh, van hoe dit beeld haar carrière begon als verzetskoe en een verval raakte. Bij ons op het dorp het klaar. De pizza. De pizza. De pizza. Zwingen was het. Gewone koe, gewone koe, gewone koe, Gewoon jupi jupi jupi gewone koe. Het moet met koeiletters worden geschreven. De koe is terug. daar stond ik vast op mijn poten op een hoog ijzeren staketsel. In kunststof gegoten. gewone koe, gewone koe. En werd ik onthuld. Gewone koe, gewone koe. Adjoepie, joepie joe. Gewone koe, gewone koe. Tja, ik sta er weer. En ik ben nu gewoon, een gewone koe. Geen verzetskoe meer zoals acht jaar geleden. Toen ik voor het eerst werd neergezet. In de uiterwaarde van Nederlands grootste rivier de Waal. Ah, ik was nog jong. Jong, jong en, en mooi. mooi. Een beroemde schilder uit het dorp beschreef mij zo. Als je op de dijk staat, dan is die koe voor de horizon. Dus hij staat dan met zijn poten staat hij dan in het groen van de uiterwaarden. En met zijn kop die omhoog steekt, zit hij in de blauwe lucht. Dus wat dat is een schitterende plaats. Nou, en ik werd daar als trots symbool neergezet. Het was 2003. Ik was een verzetskoe. Het is een hommage aan de koe en niet wat namelijk de plannen zijn. Alle koeien moeten weg en daarvoor moeten dan God beter het Schotse hoogland Dus hoe moet verzinnen? Mij wilden ze op de uiterwaarden. Rood-bond vee. Nee, vee De zon, als de zon op een koe schijnt, dat wit, dat reflecteert. En dan kan je een koe, al staat hij een paar kilometer verderop... als je zo kijkt zo in de, de uiterwaarden en de zon schijnt erop... dan zie je een paar kilometer erop, zie je in het wit opflikkeren. En dat zijn de koeien en die zie je niet bij die treurige asielzoekers. Bruine Schotsen Hooglanders. Ze wilden mij in de wei en niet al die buitenlandse Schotse hooglanders en Przewalski paarden. Het is geen gezicht. Zoals de plannen waren van Rijkswaterstaat. Verzetkoen, een geuzenaam. Ik heb de koe natuurlijk gezien toen die dus voor de eerste keer onthuld werd. Ik heb begrepen dat, dat die koe model moest staan voor wij willen de koe in de wei. En deze koe staat natuurlijk permanent in de wei. Is dat een moment... boerenactie? Ik ben bang van niet. Dit soort acties komen altijd van de import. Van de stedelingen die de, de dorpen langzamerhand zijn aan bevolken. De buitendorpse bevolking is ja, de, buitendorpse... de buitendorpse bevolking. Ja. ja, de binnendijks buitendorpse bevolking. Uh, ja. Dat was een heel mooi protest van de bevolking. Wij willen die vreemde koeien niet. Wij willen gewoon onze Fijne, oude, vertrouwde, roodbonte koe, waar wel eens een vlekje aan is. Eigen koe eerst, absoluut. In de loop der jaren werd dat koebeest een beetje schimmelig. Ho, ho, schimmelig. Wat krijgen we nou? Eh, het ging verweren. Dat valt best wel mee, hoor. Eh, het was ook van goedkope kunststof gemaakt. En in de loop der jaren werd die koe er niet mooier op. Maar goed, die snode plannen om mijn soort uit de uiterwaarde te verdrijven zijn van de baan. En alles ging goed voor mijn koeienvolk. Maar niet met mij. Ik verloor mijn kleur, viel uit elkaar. De burgers van het dorp haalden geld bij om mij te restaureren. In ere te herstellen. En hier ben ik. Mijn tweede leven. feest in het dorp toen ik terugkwam. Een feest van wedergeboorte. Het stormde en er stond een tent onderaan de dijk. En er waren kinderen en er was muziek. U bent hier allemaal naartoe gekomen. Om de onthulling van de koe mee te maken. Wethouder Koedam gaat de koe onthullen. En dus zit je je af te vragen wat je dan in vredesnaam moet doen. Ik zei het, dat uh, mevrouw Derksen mij uh, een week of twee, drie geleden duidelijk heeft gemaakt. Je mag de koe onthullen, maar je moet heel weinig zeggen. Dus ik hou het ook heel kort. Hebben wij een geweldige wethouder of niet? Hè? Prachtig, prachtig. Zo mooi was dat. Um, het volgende wat wij uh, muzikaal gaan brengen is iets met een koehoorn. Um, het wordt begeleid door koebellen. Al die mensen zo mooi. En die muziek ook zo prachtig. Ja. Wat vind jij bij de koe. Veel mooier, veel mooier geworden. De, de kunstkoe is echt er wel. aanzien. Ja, hey, hallo, je zit toch niet de plastic koe in een natuurlandschap Hij glim, mooi mooi. Ik vind de kleuren mooi Ja, anders dan bruin is nou, hè? Qua design is het niet mooi, de vorm is niet goed, uh, hij oogt nep. Uh, in het begin dacht ik, hij is te, te glad als je van de dijk af aankomt. Maar kom je dichterbij, dan zie je toch ook die textuur van de koe. En, uh, ik vind hem uh, heel mooi ga je de volle sokken toestand. Ik heb onder een roodbonte koe leren melken met de hand. Dus een roodbonte koe, dat gaat nooit meer over. Echt een mooi natuurlijk. Ja, toch? Eh, mevrouw Ann heeft me net gevraagd... of zij ook nog iets mag zeggen over de koe. Ja, een paar minuten. Het is allemaal zo fantastisch wat hier gebeurd is. Maar, eh... Maar die koei, des dood gewoon een beest. Waar we allemaal hard nodig hebben. En op de plattelandsvrouwen, wat ik er 40 jaar lid van zei. Er had een tante. En die ging iedere dag de ene koei melken. Want als je één koeike had, waar de boer. Maar ja, toen kwam er op de plattelandsvrouwen een cursus. Ken uw koe. En dan moest tante naartoe. Maar die denkt: Ik ken mijn koei toch best. <lacht> He, want als ik roep, dan komt die gelijk. En door leerde tante Mietje, ken uw koe, dat een koe vier maag had. Wat een wonderlijk mooi beest. Helemaal goed. Helemaal goed. Nou, ik vind dat jij die bloemen wel verdiend hebt hoor. Maar toen ging iedereen weg en stond ik daar alleen. Op mijn ijzeren sokkel. Zonder doel oud in een nieuw jasje. Een facelift. Zelfs mijn schepper Gerry van der Velden ziet me niet meer staan. Ik ben maar van plastic. Ik tekende ze dus veel. En als je nou bij zo'n zo zo weiland met koeien zit, dan snap je het. <laughs> het is een soort rust wat die koeien hebben. Het is ook het eeuwige proces van uh, eten, scheiten, uh, lopen... Uh, rangordes, dat is een mooie rustige wereld is dat. Uh, en dat, dat inspireert om daar wat mee te doen. Als ik bij zo'n bij met koeien sta, heb ik dat meer dan wanneer ik bij een bij sta waar we paarden lopen. En er schijnt ook dat er tegenwoordig weer mensen zijn die... Uh, heel gestrest zijn en dan bij een koe gaan liggen en zo allemaal. Dus dan kan je bij de boer terecht en dan ga je bij een koe liggen en dan kom je totaal tot rust. Een paard die, die schrikt van de wind en die schrikt hiervan en dan uh, elke wat van beweegt en een koe die blijft gewoon heel rustig en die, die krijg je niet zomaar gek. Ik werk voor iets vandaag. Ik hoor hier een hele koe special. <laughs> Dat er echt drie hier over de koe als ze me nou nog met mijn neus naar de Waal hadden gezet... of verderop langs de rivier... maar nu weer jarenlang op die gele boerderij uitkijken... en daarachter die eeuwige kerktoren. Bah! Een doel heb ik ook niet meer. Mijn verzetsjaren zijn voorbij, het hoeft niet meer. Nee, het hoeft niet meer van mij. Ja, Marleen Velius, rundvee-expert, zo mag ik het zeggen. Nu, ja. he? dus niet in de koeien. De, de, de, dus uh, de, uh, de koe en het landschap waarin die staat. He? Dus de identiteit die mensen ook ontleen aan het feit. Of, hoe moet ik het zeggen? Zegt, misschien kun je het zelf beter zeggen, want je hebt. Ja, wat vraag je? Dat is Dat dus. De mensen die zien die. Nou, dan ga ik het anders uitleggen. Nee, dan kijk in Bad Bentheim, hè, die omgeving daar. O, waar dit item over ging. Nee, nee, gaat? Nee, dit, dit, dit is een heel ander dorp. Maar okay. in Baad Bentheim, mm -hmm. dat is een, een, een grensstreek mm -hmm. uh, Nederland-Duitsland. En het was ja. na de oorlog, dan een tijdje Nederlands is dat geweest. Ja. En toen zijn daar andere koeien terechtgekomen. Een, een beetje van die Hollandse koeien zijn terechtgekomen in dat landschap. Mm -hmm. En ik ben daar in, uh, op een gegeven moment ben ik daar langs gegaan. Ik ben, ben daar met boeren gesproken. En zeiden van het was zo geweldig dat we op een gegeven moment weer Duits werden. Want het was een tijdje Nederlands geweest hè, na de oorlog. Zo geweldig dat we weer Duits zijn. Want dan kunnen we die koeien wegdoen. Kunnen we weer echt onze oorspronkelijke koeien er weer ingooien. Ja, ja, ja. Dus de Nederlandse koeien werden eruit okay. gegooid. Ja ja. ja, ja, ja. Ik snap wat je bedoelt. Ja, ja. Nee, dat, dat, is, dat was, dat is iets nu minder, wel plaatselijk bepaald. Van, uh, ja. je, je hebt zwartbonten, of je hebt roodbonten, of je hebt blaakop. Groningen blaakop. Ja. Ieder was daar aan gehecht. Dat is langzaam rekening door elkaar gaan lopen. Maar ik ken dat ook van een gebied in, uh, iemand die uit de Noordoostpolder mee kwam, naar Brabant kwam, met zwartbonten. En die werd ook met een nek aangekeken, want daar horen roodbonten thuis. Ja. Leuk. En, en, en zie je dat over de hele wereld? Want je, de hele wereld heb je overgegeven. Ja, nou, politie, dus, ieder gebied heeft zijn eigen rassen. Ja. Alleen is de laatste jaren is dat heel erg vervlakt. Hè? Je hebt de, onze zwart-bonten. Ja. Die zijn bijna over de hele wereld te vinden. Omdat die het meeste melk geven. Iedereen wil die hebben. Maar nu, met, uh, sinds een jaar of, nou laat ik zeggen, twintig of zo. Uh, met de eenwoning van Europa en met he, alles één... wil iedereen toch weer zijn eigen identiteit laten zien van... nee, in ons gebied hebben we deze koeien. He, als ik dertig jaar geleden naar iemand schreef van... Goh, die en die bijvoorbeeld Corsicaanse koeien, ik, ik, bestaan die nog? Ja. Nou Als ik dan al antwoord kreeg, als, nee, die hebben we niet meer. Want die waren niet interessant, want die waren niet productief, vond men... En nu? En nu zijn ze van allerlei restantjes en hoeken en gaten dat allemaal weer bij elkaar Kijk, aan het verzamelen en ja, ja, ja. geld insteken. En dat moet weer helemaal terugkomen. En er worden zelfs rassen gecreëerd die eigenlijk niet eens bestonden, maar men dacht dat die bestonden. Zover dus, gaat dat. Dus, dus, ja. dus dan wordt dus de identiteit van die, die mensen wordt heel erg aan die koe opgehangen. Dat, dat is, ja, dit is, ja. dit is, dit is dit is wat we ja, en dan maakt het niet meer uit dat die koe. Misschien veel minder uh, vlees geeft of veel minder melk geeft. Ja, of... maar ik weet, je, je kan, uh, onze koeien geven veel melk, maar onder onze omstandigheden. Uh, ja. He, dus, uh, terwijl zo'n Corsicaanse koe, als je daar nu een Nederlandse koe neerzet. onder de omstandigheden waarom je Corsicaan moet leven. Dan levert hij ook niks. Gebeurt dan hij er, dat, dat gebeurt hij dood. En dat gebeurt. In Afrika is ja. dat uh, bonton. Dat is echt verschrikkelijk. Ja. Dat, want die koeien. Ja, ik was ooit in Tjaat bij een groep uh, nomaden. En dan hadden we dit boek bij ons. En daar keken we naar. De koeien die het meest op hun koeien leken, vonden ja. zij het mooist als plaatjes. Ja, ja. En toen zei degene waar ik mee was, die zei: Kijk, onze koeien, een plaatje zien, geven zoveel duizend liter melk. Ja, zei die man, wat hebben wij dan aan? Die kunnen we niet tegen opvoeren. Kijk, die lokale mensen weten wel dat het onzin is om die zwartbond te binnen te halen. Maar je hebt Europeanen en Amerikanen en KI-stations en weet ik al niet. Die zitten door te drukken dat die, onze koeien daar naartoe moeten. Dat gebeurt ook al honderd jaar. En dan gaan die bezig, die gaan vrolijk weer dood. Maar het is sowieso. mode om een bont te hebben. Ja, ja. En, daar... en tegelijkertijd zie je dus ook dus dat, dat, dat, dat, dat dat is in Europa bijvoorbeeld. Ja, in West-Europa gebeurt dat. Je hebt op de ogenblik in Rwanda dan heb je heel erg mooie matoussie koeien. Die zie je hier ook wel eens. Donkerrood met hele grote hoorns. Die geven weinig melk, maar die kunnen overleven onder moeilijke omstandigheden. Nu is er een regeringsproject om daar zwart-ponte koeien forceren ze die veehouders om zwartbond stieren te nemen. Om die koeien te veranderen, zodat ze meer melkmaat gaan geven. Dat kan wel eens even lukken. De eerste generatie gaat dat misschien nog wel. Maar meestal gaat het binnen de kortste keren mis. Want ze kunnen ze niet voeren zoals ze gevoerd moeten worden. Onze koeien zijn te kwetsbaar voor die omstandigheden. Maar wij verdienen aan het verkopen van onze koeien daarheen. Dus het gaat gewoon door. Maar dus eigenlijk verkopen we een product dat helemaal niet werkt? Nee, helemaal, nee natuurlijk niet. Het gaat omdat wij er aan verdienen. Als ik met wij even de Nederlanders en de handel bedoel. Volgens mij, volgens mij is er iemand aan de lijn. Eerlijk verstandig, flexibel Wat openbaart uw stem? Ja, het is uh, Elisabeth Bieres de Haan. Vermaart stemontleedkundige. Die regelmatig onze uitzending meebeluistert... Uh, en onze gast aan een stemanalyse onderwerpt. Zo? Ja. Elisabeth, hier zijn ja. ja, daar bent u. Daar ben ik. Goedenavond. Goedenavond, Maarten. Welkom in de uitzending. Dank je. Uh, nou, wat vindt u heeft meegeluisterd? Kijk eens. Het is vreselijk leuk, want ik schilder ook koeien. Ja. En ik ben dol op koeien. En ik spring wij in en ik geef ze berkenbladen en ik aai ze. Het zijn mijn grote vrienden. Ik hoor aan de stem van Mardeen. Vriendelijk. Zakelijke inslag. Lief met en voor dieren. Ze is een koeienfluisteraarster. Optimistisch. ziet altijd de optimistische kant. Ze is oprecht. Ze is een echte koeienmoeder. Vastberaden. Zorgzaam, stevig, dapper en een behoorlijke spirituele inslag. Respect voor al wat leeft. Gevoelig. Een empathisch vermogen. Sportief. Zeer sportief. Schildert mooi, dat zie ik. Ze schildert erg mooi. En ik heb een raadvoerder, ik ga zo gauw mogelijk exposeren met een mooie... Koeien-expositie, want dat geeft de burger nog moed, omdat iedereen treurig is omdat de koe uit de wei verdwijnt. De koe wordt een hokkoe. En dat is niet wat de goddelijke wereld bedoeld heeft. De koe moet frisse lucht, vliegjes op zijn neus. Het gezoem van bijen om zich heen ja. horen. En zo'n expositie ja, maar... kan veel bijdragen... om dit onderwerp onder de neus te brengen e van vele, vele mensen. Ja, eigenlijk... eigenlijk uh bedoelt u, dat uh, Marleen nog meer moet exposeren? Je moet gewoon ja. nog meer exposeren, want dat doet u al veel. Ja. Nou, oh, dat doe, doe jij voor, pardon. Nog eh, meer. Ja, ja, ja nog ja. meer. En hey, uh, ik mag het zeggen. Ja, zeker, Martin. Eh, bedankt. Dank voor, dank voor deze analyse. En uh, ik wil een verder prettige avond wensen. En ik ben maar blij dat er zulke mensen zijn... want dan uh, heb ik toch nog een beetje de ijdele hoop... of de hoop dat de koe weer terugkomt in de wei. Goed. Dank u. Nou, kijk. De hoop is uitgesproken dat hij weer terugkomt... dat het, dat het proces niet doorzit. Nee, het zal niet helemaal doorzetten. Ze gaan niet allemaal naar binnen. Er zijn veehouders zat die dit niet willen. Koetjefluisteraar, dat woord. Ja. Ja, het is, uh... ja, er ja, ja. Er zit wel iets in. Ja, er zit wel iets in. Ik heb in Amerika op allemaal verschillende bedrijven meegelopen... als cowgirl... Nee, je bent kogel en geweest. geweest ja. En dan, nou ja, dan, dan, dan, daar, daar werd gezegd, you got cow sense. Daar was ik heel trots op. Wat is dat? Ja, dat, je, dat je door hebt hoe dat met die koeien gaat. Ja, als je een kudde bij elkaar moet halen, we moesten voor vee uit een vrij moeilijk gebied halen. En dan zit je op de paarden, ja, echt gewoon cowboy werken, verdeeld over in een lange rij. Maar je ziet elkaar nog net in een boestgebied. En dan moet je dat gebied door en proberen voorzichtig die koeien allemaal een bepaalde kant op te krijgen. Nou, hoe je dat doet, daar moet je de gevoel voor hebben. Want het is niet hè, rolling, rolling en helemaal op, move Nee, nee ja. dat is het laatste wat je doet. Het um, gaat voorzichtig. Dan moet ik even vertellen wat mij is overkomen. Ik ben een keer in, in de Ardèche in Frankrijk. Was ik ben verdiept aan het wandelen. Op een gegeven moment komen wij op een op, op open veld in het bos. En uh, allemaal vleeskoeien. Een beetje met die rood. En, uh, en die omsingelen ons. En we, en, en we, gaan, we, we gaan het hekken over het bos in. Op dat moment zien we dat het hek even verderop al is omgetrapt. Dus die koeien komen vrolijk achter ons aan. We zijn in het bos achterna gezeten door koeien. Ja, je had moeten stoppen. Stoppen? Ja, want, we zijn want de stoppen zijn boeren... namelijk ook. Oh, Oké. Okay. Dus dat was echt niet goed, dat rennen. Nee, hoe harder je loopt, hoe harder zij ook lopen. Door het bos. Ja, maakt niet uit. Maakt niet <laughs> uit. Jij moet stoppen, je moet stilstaan. Want ze ja. hebben altijd een kritische, een kritische, paar meter afstand houden. Oh ja. Daar hoef je echt niet bang voor te zijn. En als je er dan naartoe gaat, kan jij erachteraan. achteraan. O, oh, dus dat is geen enkel probleem. Wel, nee. En niet agressief. nee. Ja, ze kunnen wel eens agressief zijn. Maar de, een hele kudde, als een hele kudde achter je aanhoudt... dat is niet uit agressiviteit. Maar dat wat, is een nieuwsgierigheid. Ja, een paar weken geleden hoorde ik weer... een man die in een, in een weiland is, is, is ja, do doodgekopt. Ja, dat gebeurt. Ja. Dat gebeurt wel. Ja, dat, ja, dat gebeurt wat, wat, met is... enige wegman. Dat weet ik niet. Een koek kan er ineens... ja, waarom ze dat doen... en het gebeurt heel weinig... dat weet ik niet. Nee. Dat heb ik niet te zeggen. Maar dat je kou hoort, wat geweldig. Dus, dus, dus, maar mm. dus, dus, dus, dus ook in, in, in, in Zuid-Amerika. Dus, ja, Brazilië. Brazilië ook. Veel. In, en in Noord-Amerika. echt nou ja, van, de, van de Mexicaanse grens tot Canada. Op ja. allemaal verschillende soorten bedrijven. Omdat ik wilde zien hoe die werkten. En omdat ik daar rassen wilde zien. Die ja. ik alleen van naam kende. Maar het echt wilde zien. Heb je ze allemaal gezien? Nee, niet allemaal. Nee? Nee, nee, nee maar nee, ik moet nog even door. De wereld rond. Je staat achter ja. omdat in het boeken ja, maar van dus ik, ik heb het gemaakt heel veel naar, naar foto's. Ja. Ja. Ja. Plaatjes. Dus, dus ik denk gezien? dat... Ik, geloof, ja. ik heb er wel zitten tellen, hoor. Maar iets van een derde dat ik hier in het echt heb gezien. Dat is ook van eigen fotomateriaal getekend. Dus je, gaat nog heel, heel, heel, uh, je hebt nog heel veel te reizen. Ik heb nog heel veel te reizen, ja. Indonesië? Ben je daar, uh... Ik ben niet in Indonesië okay. geweest. Daar ja. ben ik wel geweest. Dit zijn de Mbororo en Niger. Oh. Dat vind ik ongeveer de mooiste koeien van de wereld. Bij, bij, met enorme hoorns. Is... Ja. ja, heel slank. Heel, die, zijn, die koeien daar die zijn agressief. Goed, um, ja, de, el, bij elke koer is het een heel verhaal. Maar ja, we moeten ophouden. Waar het volgende week over... Dank voor de aanwezigheid, Marne Velius. Waar het volgende week over gaat, dat ligt in het duister. En dat is een hint, kan ik u vertellen. Goed, nou, bedankt. Nou, ik, ik vond het een leuk programma vandaag met al dat geloei. Maar ik miste toch een beetje het schaap in het geheel. Ja, sorry, daar had ik me nou eenmaal op ingesteld. Dat is toch niet zo gek? Schapen zijn gewoon veel handzamer dan zo'n mega megarund met van die punthorens. Verder niks mis met die uitzending, hoor. Liep gesmeerd allemaal. Het is alleen, um... Nou ja, er is ook goed nieuws. Volgende week is er weer Studio Itzerda. En dan gaat het over... Wat staat hier nu? Omen. Menopauze. Dat is altijd...